Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte maakt zich zorgen over het geweld tegen Russen in Nederland. De laatste dagen kwamen er berichten naar buiten dat Russen in Nederland zich bedreigd voelen. Daar moeten Nederlanders mee stoppen, zei Rutte na een overleg van het kabinet. Wij zijn in strijd met Poetin en zijn regering. Wij zijn niet in strijd met Russen. En al helemaal niet met Russen in Nederland. Uh, en de toenemende berichten die we zien over verbouwgeweld en soms zelfs erger tegen Russen of tegen Russische instellingen of bedrijven in Nederland, die verwerp ik ten zeerste. Het is niet verstandig om de gaskraan in Groningen verder open te draaien. Ook al zit er een tekort van gas uit Rusland aan te komen. Dat vindt de toezichthouder die Den Haag adviseert over de gaswinning in Groningen. Als de kraan weer open gaat is er een grotere kans dat er in die provincie meer aardbevingen komen. Bij een brand in Tilburg is vanochtend iemand omgekomen. Twee mensen raakten gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Een buurman zegt tegen Omroep Brabant dat de bewoners geen familie van elkaar zijn. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan. En de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, maar veel mensen lijken daar nog niet echt mee bezig. Een verslaggever van Omroep Zeeland liep rond in Goes en kreeg steeds hetzelfde antwoord. Nee, nog niet. Nee, nee ik heb er nog weinig in, in verdiept. Helemaal nog niet. Nee, ik heb er ook zelf ook nog niet in verdiept. Nou, ik heb me eigenlijk nog niet zo in verdiept. <laughs> nou, voor dat verdiepen heb je nog maar eventjes de tijd. De verkiezingen zijn volgende week. Je kunt stemmen op maandag, dinsdag en woensdag. Het weer, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Het is 8 graden op de Wadden, 11 in Limburg. Komende nacht vriest het een paar graden. Morgen opnieuw een heerlijk zonnige dag. En dan is het ook nog eens een stuk minder koud dan vandaag. Een graadje of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland was er een probleem bij de tunnel in de A22 Beverwijk-Velzen. Door een technische storing was de tunnel een tijdje dicht. Tussen de knopen de Beverwijk en de IJmuiden staat nu 3 kilometer met een kwartier tot 20 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij Zandvoort op zondag. We zijn er weer, het tweede uur van dit programma... met een hele mooie single naar het nieuws. En weer, dat was All Cried Out. Ik hoorde het net al op het nieuws, Albert uh, Jan. Jij was uh, net even buitenwezen kijken, maar ja. er staat inmiddels alweer een uh, file Zandvoort Uits. Ja, moet je nou eens naar buiten kijken. Ja, nou schijnt het zonnetje weer, <laughs> maar net was het uh, bewolkt, dus iedereen denkt uh, in die kou ja. wegwezen hier. Maar uh, ja, nou is het in één keer weer lekker. Je voelt ook meteen dat de temperatuur dan weer oploopt uh, ja, als het zonnetje en, uh, een beetje schijnt. Maar anders is het gewoon berenkoud. En uh, ja, twee kilometer file op dit moment Zandvoort Uits. Goed, uh, tweede uur. Ja, wat gaan we, we daarin doen? Antwoord op zondag. Nou, zoals de vaste luisteraars en kijkers van ons weten, is de tweede uur bestemd voor CFM in de regio. En we gaan over een tweetal platen. Gaan we eerst een keer naar Schiphol. Want uh, ja, daar is natuurlijk de gevolgen van. Uh, uh, uh, op op Schiphol zijn natuurlijk ook uh, merkbaar na de sluiting voor Rusland uh, de Aeroflot vliegtuigen. En ook Oekraïnse vliegtuigen landen niet meer, die landen al, al in het verleden al nauwelijks op, uh, op Schiphol, maar dat is natuurlijk ook nu uh, gestopt. We gaan uh, naar uh, Amstelland en wel naar Vijf Huizen, want daar is een actie opgestart uh, door een, uh, een bloemistenkweker. Uh, en die maakt geelblauwe boeketten en uh, die bij de opbrengst daarvan gaat naar het goede doel. En we gaan naar uh, Horn, want daar, uh, de, de vrijwillige brandweer doneert uh, brandweerpakken uh, naar Oekraïne. En hoe ze dat doen, dat allemaal in de reportages die daarbij horen. Voor de rest hebben we natuurlijk uh, de evenementenagenda om half vier. Daarvoor uit, uh, op dat moment uitgebreid uh, een vooruitblik op de circuiren uh, aan het eind van deze maand. En wat er allerlei activiteiten daar uh, gaan plaatsvinden. En de Rommelmarkt is momenteel ook aan de gang. Hè? Ja klopt. De... Weer in de krocht, uh, weer, weer terug. Weer in de krocht terug. Dus als u nog even wilt snuisteren, dan bent u van harte welkom in de Krocht voor de Rommelmarkt. Uh, dan hebben we natuurlijk de voetbal-eredivisie. We gaan straks naar de ruststand, uh, uh, uh, ruststand, eindstand en ruststand kijken... van de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn, dan wel aan het spelen zijn. Uh, en het WK Allround uh, we houden we ook met één oog voor u in de gaten... want die wordt vandaag de beslissende dag in Hamar verreden.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 Zo gaan we de regio in, gaan we richting Schiphol. Want uh, ja, inderdaad, het vliegverbod voor uh, Russische vliegtuigen heeft daar uh, ook uh, invloed uh, uiteraard. De reportage van onze collega's van NH News, die gaan we doen uh, naar deze plaat van uh, Go West. de wolkenvelden die op dit moment in Zandvoort zichtbaar zijn... en ook te voelen zijn, uh, vielen op dit moment Zandvoort uit. En uh, voor iedereen die Zandvoort uitgaat, deze die we juist rijden, Dat was Go West. Voor Zandvoort en de regio. En uh, we gaan uh, richting uh, Schiphol, Albert-Jan, in uh, het regennieuws. Vanwege de oorlog in de Oekraïne is het luchtruim van de Europese Unie... gesloten voor alle vliegtuigen uit Rusland. Voordat dat besluit op Europees niveau genomen werd... sloot Nederland het luchtruim een paar uur eerder al voor al het Russische vliegverkeer. Op Schiphol mogen er sinds afgelopen zondag geen vliegtuigen meer van Aeroflot of Airbridge Cargo landen of opstijgen. De gevolgen van de sluiting van het luchtruim zijn duidelijk te merken op Schiphol. Uit protest tegen het Russische oorlogsgeweld in Oekraïne... heeft KLM de samenwerking met het Russische Aeroflot opgeschort... Die samenwerking houdt onder andere in dat klanten met hetzelfde ticket van een KLM-vlucht op een vlucht van Aeroflot, Aeroflot kunnen overstappen of andersom. Vliegtuigen uit de Europese Unie mogen inmiddels ook niet meer in het luchtruim van Rusland komen. En dat betekent dat een maatschappij zoals KLM nu flink moet omvliegen om bestemmingen in het Verre Oosten te bereiken. Onze collega's van NH maakten daarover de volgende bijdrage. Uitzending van NHR Time. Russische vliegtuigen zijn vanwege de oorlog in Oekraïne... voorlopig niet welkom op Schiphol. En intussen kan het Oekraïnse Ukraine International hier niet komen. <totstuken> 27 februari, om 4 uur, sloot het Nederlandse luchtruim voor alle vliegtuigen uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Inmiddels komen Russische luchtvaartmaatschappijen zo goed als heel Europa niet meer in. Voor Schiphol betekent dat de vrachtboeings van Airbridge Cargo en passagiersvluchten van Aeroflot en Ural Airlines hier niet meer kunnen en mogen komen. Ural kwam hier overigens al niet meer sinds het begin van de coronacrisis. Aeroflot is een partnermaatschappij van KLM. Ze zitten beide in de samenwerkingsorganisatie SkyTeam. Voor klanten is het voordeel van zo'n samenwerking... ...dat ze met één KLM-ticket bijvoorbeeld kunnen overstappen... ...op een vlucht van Aeroflot, Delta, Kenya Airways... ...of één van de vijftien andere SkyTeam-maatschappijen. De samenwerking tussen KLM en Aeroflot is stopgezet. KLM mag ook niet meer naar of over Rusland vliegen. Voor de vluchten naar het verre oosten moeten omwegen worden gezocht... die dan langer gaan duren en meer brandstof kosten. In Schiphol staat een Airbus A320 van Aeroflot die geen kant op kan. Het toestel was zondag 27 februari op weg naar Düsseldorf... maar zou vanwege het Duitse vliegverbod niet meer weg kunnen en week uit naar Amsterdam. Kort daarna besloot ook Nederland het luchtruim voor de Russen te sluiten. Voorlopig staat de Russische Airbus geparkeerd in een uithoek op Schiphol. Ukraine International Airlines is ook een partner van KLM... en is normaal gesproken dagelijks op Schiphol te zien. Zolang er oorlog is, kan er niet naar of van Oekraïne worden gevlogen. Voor de vluchten naar Schiphol werden door Ukraine International... de Boeing 737 en Embraer 190 afgewisseld. Er is ook een Boeing 777-200 voor verre vluchten vanuit Kiev. naar nou, Bijvoorbeeld New York en Bangkok... Dat toestel werd in 2018 aan Ukraine International geleverd... nadat het op Schiphol was voorzien van het interieur. Welkom, NHR, in airtime. Met dank aan NH-nieuws voor deze reportage inderdaad. Ook in, uh, op Schiphol is het uh, te merken de situatie rondom uh, de Oekraïne en alle maatregelen die uh, daar getroffen zijn. En ook uh, wat betreft het uh, vliegverkeer uh, van en uh, naar uh, de Oekraïne en ook uh, naar Rusland toe. Na de reportage van onze collega's van NH-nieuws draaiden we deze gouden oude single van Jefferson Airplane en Somebody to Love. We gaan eens even kijken naar de divisie. Er is vandaag al één wedstrijd gespeeld. De wedstrijd om kwart over twaalf uh, Albersjan. Ja, ik heb de eer om yep, de yep. eindstand van die wedstrijd te vermelden hier op de radio. PSV ontmoette thuis, Heracles Almelo. Eindstand daar op het scorebord is 3 tegen 1 geworden. Dus een uh, ruime overwinning voor de PSV'ers. Die dan ook op dit moment de, de stand in de Eredivisie leiden. Met twee punten voorsprong op de nummer 2 Ajax. Uh, om half drie is er één wedstrijd begonnen en uh, daar is het nu rust. En dan heb ik het over de wedstrijd FC Twente thuis tegen Kambuur. Tussenstand 0 tegen 0. Vanmiddag om uh, kwart voor vijf twee wedstrijden. Ajax ontmoet RKC Waabijk. En NEC thuis AZ. En dan vanavond uh, nog uh, één wedstrijd in de Eredivisie. Daar hebben we het over uh, Fortuna Sittard tegen Pek uh, Zwolle. Deze plaat kregen wij gisteren als verzoekplaat binnen hier bij de Songwatch Radio. We hebben hem even gespaard tot morgen, tot morgen dus, dus vandaag. Inderdaad, de live-versie van Can Up, Stand Up. Hebben we hebben het over Bob Marley en de Welers 1975. No. We know what to understand. Almighty God is a living man. You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 Dat hoort er altijd een beetje bij, hè, bij een uh, live uh, optreden. Joh, de Kerb -up stand-up. Het is 1975, live in Londen. We uh, hebben het over uh, Bob Marley en de Wailers uiteraard. Het bekende geluid van uh, Bob Marley hoorde je met uh, een van zijn bekendste platen. Uh, zojuist op verzoek trouwens, hè, wat? vroeg hem aan? Uh, ja. Jaap, bij vast, deze, vast, voor jou vast, uh, gedraaid. Vaste vast kijker van het Zo programma. Zo is het. Nou, half vier, tijd voor de evenementagenda. Je zei het al, uh, vandaag uh, kan je gaan snuffelen in uh, de krocht. Ja, dat was tot, tot, vier, tot vier uur kan dat gewoon. Tot vier uur volgens mij. Tot, ja, ja. Tot, tot vier uur. In ieder geval, uh, de rommelmarkt is weer terug van weg geweest. En gezien de populariteit is het maar goed dat die ook weer terug is. Want uh, er wordt dan al heel veel gesnuffeld in Zandvoort. Ja, tijdens deze, deze evenementenagenda uh, de aandacht uh, vestigen we op twee grote, uh, twee grote uh, evenementen die er weer aan zitten te komen. Naast de uh, culturele evenementen die er ook allemaal alweer zijn. Maar in eerste instantie vragen we uh, ruim aandacht voor de zandvoort Run eind van deze maand. Want de gemeente heeft uh, groen licht gegeven voor de drie Zandvoortsevenementen uh, op 26-27 maart. Te weten de 30 van Zandvoort. De omloop van Zandvoort en Zandvoortse Quieren. Sportorganisatie Le Champion is samen met de gemeente bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Inschrijven voor de 30 van Zandvoort, omloop van Zandvoort en Zandvoortse Quieren is nog mogelijk tot en met maandag 14 maart. Dit is een unieke kans om als wandelaar, fietser, dan wel hardloper te racen op het legendarische Formule 1 circuit van Zandvoort. Het laatste weekend van maart is door het cm.com circuit Zandvoort het domein van duizenden sporters. Stichting sportevenementen Le Champion kan de evenementen zonder enige beperking laten plaatsvinden. Daar is ook de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg, erg blij mee. Na twee jaar ben ik verheugd de Zandvoort circuitrun weer welkom te mogen heten in Zandvoort. Het is prachtig om te zien dat het evenementenseizoen van start gaat. Het dorp komt weer tot leven en ik zie samen met jullie uit naar alle wandelaars, lopers en fietsers die dit fantastische evenement komen bezoeken. Het sportieve weekend in Zandvoort wordt afgetrapt op de zaterdag met de tiende editie van het wandelevenement De 30 van Zandvoort. Verzeker je dan van één van de 700, eh, 7500 startbewijzen via www.30vanzandvoort.nl www Fietsers kunnen hun sportieve wielenseizoen starten op 27 maart vanuit de Pitstraat. Schrijf je vliegensvlug in via www.omloopvanzandvoort.nl www.omloopvanzandvoort.nl De populaire 3500 startbewijzen zijn bijna uitverkocht. En dan hebben we nog de Zandvoort circuirun. Als de fietsers het circuit hebben verlaten staan al duizenden hardlopers te trappelen achter de startstreep in de Pitstraat. Ervaar de hoogteverschillen, race langs de uh, Curbstones en door de kombochten. Alle deelnemers lopen een ronde over het glooiende asfalt. Kies voor de 4 kilometer, dat is de zogenaamde one lap, de 12 kilometer, wedstrijd of 10 Engelse mijl, 16,1 kilometer. De twee langste afstanden komen ook uh, over het strand en door het feestelijke centrum van Zandvoort. Op het programma staat ook een business run... en voor de allerkleinste is er een kids run van 0,9 of 2,6 kilometer. Er staan al 10.000 hardlopers ingeschreven voor deze 13e editie. Schrijf je ook in voor een onvergetelijke run via www.zandvoortcircuitrun.nl www Wil je de nieuwe cm.com circuit Zandvoort vanuit een ander oogpunt ervaren... Meld je dan aan als vrijwilliger bij Le Champion en steun bij een van de drie evenementen. Samen wordt gekeken naar een passende taak voor een gezellige dag. En kijk daarvoor op voor meer informatie op www.lechampion.nl. www.lechampion.nl En Champion is met een C. Dat even uitgebreid over de Zandvoortse aan het eind van deze maand. En er is ook goed nieuws over de Pride te melden. En wel, Pride at the Beach. Dit jaar gaat het festival weer in volle glorie drie dagen plaatsvinden. Het bestuur is al tijden hard aan het werk om weer een echte Pride te organiseren zonder allerlei beperkingen. Op zondag 31 juli gaat de Pride at the Beach van start. En het evenement duurt tot en met 2 augustus. Dankjewel Albertan. En meer informatie over de evenementen vind je ook op onze eigen CFM app. Toepasselijke platen voor de situatie op dit moment als eerste Sting and the en de Russians in daarachteraan de Hollywood 69, gemaakt toen voor de oorlog in Japan. He ain't heavy, he's my brother. Ja, we blijven een beetje in datzelfde onderwerp want we gaan weer deze voor Zandvoort en de regio, de regio in. In een, ditmaal over. Uh, de blauw-gele boeketten voor Oekraïne. Ja, en dan hebben we het over uh, regio Amsteland En wel in Vijfhuizen. Want Bloemenkwekerij van Haaster in Vijfhuizen is een actie gestart voor Giro 555. Honderden geel-blauwe boeketjes uh, worden uh, geveild op de veiling van Aalsmeer. Het geld wordt gebruikt voor crisishulp aan de Oekraïne. We merken aan onze medewerkers die uit Oost-Europa komen dat, ze zijn dat het ze aangrijpt. Ze zijn minder vrolijk, ze zijn in gedachten bij het thuisfront, vertelt eigenaar Rob van Haaster. Daarom vindt hij het extra belangrijk om te helpen. Onze collega's van NHTV maakten er de volgende reportage van. Bukketten voor de vrijheid aan het maken. Hier te plekken, zo vers mogelijk. Het zijn hier en Narcissen. We hebben blauwe hier En gele Narcissen. Dat is aan de kleur van de, van de Oekraïnse vlag. We zijn ze keurig emmertjes aan het maken. Ze gaan op een veilingkar. En uh, morgenochtend worden ze geveild tegen de hoogste prijs. En alles gaat naar uh, Giro 555. We merken aan alles, aan onze medewerkers. die ook uit Oost-Europa komen. dat het ze erg aangrijpt. Hier, ze zijn minder vrolijk, ze zijn in gedachten. ...in gedachten met het uh, in thuisfront. Je merkt de spanning. En dat is, dat is erg jammer. En daardoor grijpt het jezelf ook meer aan... ...als dat je alleen de beelden van tv ziet. Het is heel moeilijk, want mijn vrouw en zoon zijn 21 jaar. Ze zijn is veel in Oekraïne. Het is echt moeilijk voor dit moment. Uh, Lobij is hier en een moeder en een zoon is in Oekraïne. Ik moet euh, vechten tegen Rusland. En euh, Luba moet hier komen voor werk, voor help krijgen voor die mensen. Heel erg Prachtig niet. Ja, ja, ja echt, echt, echt bezig elke dag. En euh, echt wel denken wat komt verder ja, bij Van Haaster in vijf huizen dus ook een Oekraïense dame die daar normaal gesproken ook gewoon haar werkzaamheden doet en nu behoorlijk heel zwaar eigenlijk aangeslagen is door de situatie in haar land. En vandaar dat er ook een actie op is gezet, de blauw-gele boeketten voor vrijheid in de Oekraïne. Ook daar weer een mooie actie, Albert-Jan. Ja, klopt. En, uh, bedoel, zo kan je dus ook niet alleen. Goed, Zandvoort dus, doet ook een uh, duit in het zakje. En zo ook in de hele, hele provincie. En we hebben straks nog een bijdrage uh, uh, over de, de vrije brandweervrijwilligers. Uh, uh, die, uh, die brandweerpakken uh, uh, gaan uh, do, doneren aan de Oekraïne. Dus Dirk worden En zo door de hele regio heen zijn er al diverse activiteiten om. Uh, de Oekraïners een, een, een hart onder de riem te steken en uh, een de helpen, helpende hand te bieden. Two, one, two, three, I'm yes. De single van de gelegenheidsbands, de Plastic ono Band. Een band bestaande uiteraard uit John Lennon en Yoko Ono. Maar ook uit diverse andere artiesten... die elke keer bij een ander plaatje weer meededen met deze band. Deze plaat uit 1969, uiteraard ook weer toepasselijk op de situatie... op dit moment in de Oekraïne, is Give Peace a Chance. Voor Zandvoort en de regio. En we blijven in uh, dat uh, onderwerp uh, als we weer uh, de regio uh, ingaan. En dit keer gaan we naar Dixhoorn. Klopt, en dat ligt in het Noordkop. Uh, de brandweer in, van Dixhoorn heeft uh, uh, gisteren zakken vol, heeft gekeken, vol bluskleding klaargemaakt... voor de collega's uh, die in de door het oorlogsgeweld getroffen gebieden in Oekraïne... Het gaat om pakken die ze zelf niet meer nodig hebben... maar die nog prima te gebruiken zijn. Het plan kwam tijdens een oefenavond van de vrijwilligers op tafel... en uh, is vanuit Brandweer Nederland al gevraagd... om een inventarisatie van spullen te maken... vertelt Dennis Roos van de brandweer in Dirkshoorn. Maar we hebben dit lokaal bedacht. Een aantal van onze vrijwilligers hebben Oekraïners over de vloer als werknemer. Dus toen het tijdens de, een oefenavond te sprake kwamen, zoals gezegd... Kwam, kwam het de, voegden ze de daad bij het woord... Onze collega's van NH TV maakten er de volgende reportage over. Dan uh, wil je eigenlijk allemaal wat doen. Dus, hun uh, uh, staan daar onder uh, gigantisch hoge druk uh, hun werk te doen. Uh, het is al hoge druk om uh, een brand uh, te bestrijden. Maar uh, daar komt nog een extra dimensie van uh, oorlog uh, om je hoofd heen. Uh, komt erbij. Dus. De brandweer van Dirks Horn stuurt reservebrandweermateriaal naar Oekraïne. Pakken die hier niet meer gebruikt worden, maar waar niks mis mee is... ...moeten de collega's in de door oorlogsgeweld getroffen steden gaan helpen. We het het is al heel dapper. Uh, uh, een land van oorlog, alle gebouwen worden gebombardeerd. Er zijn heel veel branden, heel veel incidenten. Uh, dat, wij, dat, dat onze collega's toch uh, schade beperken en proberen op te treden. Een klus. Een enorme klus. Je hebt zelf 34 jaar ervaring. Kun je een beetje verplaatsen in wat zij daar moeten meemaken? Nou, ik denk niet dat wij ons kunnen verplaatsen in wat daar gebeurt. Dus uh, daar, daar wil ik ver van weg blijven, ja. Waar hoop je dat het terecht komt? Wat ermee gebeurt? Nou, ik hoop in ieder geval dat er posten zijn uh, die, uh, die er gretig gebruik van gaan maken. Uh, ja, in een oorlog uh, raakt men een hoop spul kwijt. Is het mooi dat ze wat extra reservematerialen hebben? Ja, ja, kijk, dat uh, zullen ze zeker nodig hebben, ja. Deze van jezelf? Deze van mezelf geweest, ja. Dus, uh een vraag aan onze collega's, zodra vragen hem over, dat we hem in Oekraïne nog wat kunnen gebruiken. De spullen die hebben we op dit moment nu in, in, in zakken gestopt. Uh, die gaan we zo meteen overhandigen uh, bij, bij ons in het dorp. Dat uh, gaat met een vrachtwagen en een busje. Wordt het richting uh, Oekraïne getransporteerd. De busklein die wij dan hebben, die gaan met een busje mee. Want het busje zal iets verder de Oekraïne ingaan. Zodat het wel op de juiste plek van bestemming terecht kan komen. Het is toch een bijzonder idee dat uh, jullie spullen daar straks misschien gebruikt gaan worden. Ja, heel bijzonder. Uh, daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Want het, uh, ja, uh, wat mijn gedachte is, is, het is voor ons een klein gebaar. Maar met, met, met een hele grote betekenis. Ja, ook weer een mooie actie daarin. Uh, Dikshorn uh, van de brandweer met uh, de bluskleding die ze uh, beschikbaar stellen. En uh, kleding uh, hebben ze inderdaad uh, voldoende voor uh, alle mensen die daar op dit moment hulp nodig hebben. Maar dit is dan weer uh, specifieke kleding, uh, Albert-Jan. Want... Uh, ja, die kan wel even tegen, tegen redelijk wat, uh, wat vuur uh, gelukkig. En uh, ja. Ja, dat soort kleding is uh, zeker meer dan welkom al daar. Ik kan het alleen maar helemaal volmondig met je eens zijn. Oké, okay, nou dan ben ik blij om uh, Alves-Jan. Dan gaan we nog een uh, mooie plaat draaien. Ja, dan uh, een raadje plaatje. Ik hoor zo meteen wel wie dit uh, plaatje zingt. Het was voor raadje-plaatje niet echt heel moeilijk, deze, deze vraag. De simpel van Proco Herm was dit. En uh, je hoorde Hamburg. Uiteraard, uh, Proco Herm. Uh, bekend geworden door uh, ja, de favoriete platen Ook van Peter R. De Vries. We uh, hebben het over een wider shade of pale. We gaan dan nou weer op naar het nieuws en weer van 4 uur. Daarna zijn we nog 1 uur lang Zandvoort op zondag. Het zonnetje schijnt weer in Zandvoort, dus geniet daar even lekker van. En is zometeen het laatste uur met uiteraard weer heel veel lekkere muziek en informatie. Tot zo!